9 uur Helene Ecker met het NOS Journaal de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist... op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dat meldt de Arabische tv-zender Al Jazeera. Een verdachte van de schietpartij is aangehouden... melden Keniaanse overheidsfunctionarissen op Twitter. Volgens de Keniaanse overheid is de situatie in het winkelcentrum onder controle. Maar er zijn ook berichten dat er nog mensen worden gegijzeld in het complex. Volgens het Rode Kruis zijn er zeker 30 doden gevallen... en 60 mensen gewond geraakt. Een overheidswoordvoerder heeft het over 11 doden en 40 gewonden. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een aanslag met twee autobommen. De bommen ontploften bij een tent waar een begrafenis aan de gang was. Een van de daders reed met een auto in op de tent in de wijk Sadr City. Hij blies zichzelf op. Daarna ging nog een andere bom af. Er zijn zeker 51 doden gevallen en tenminste 70 mensen raakten gewond. De aanslag is niet opgeheist. PvdA-leider Samson krijgt steun voor zijn koers in de JSF-kwestie. Op de ledenraad van zijn partij in Zwolle werd een motie om helemaal met de JSF te stoppen met een grote meerderheid verworpen. In een wel aangenomen motie wordt uitgesproken dat er nog opheldering moet komen over verschillende aspecten van de JSF. Zoals over de economische effecten en de gevolgen voor de natuur en geluidsoverlast. In Israël is een Palestijn opgepakt die verdacht wordt van de moord op een Israëlische soldaat. De Palestijn was samen met het soldaat in Tel Aviv in een taxi gestapt om de kosten te delen. Volgens de politie heeft de Palestijn de soldaat gedood en in een put verstopt... vlakbij zijn woonplaats op de westelijke Jordaanhoever. In Israël wordt geweld tegen militairen door Palestijnen hoog opgenomen. In het verleden zijn huizen van daders vaak met de grond gelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk of dat ook nu zal gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt. Met aan zee kans op mist. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. De middagtemperatuur loopt dan uiteen van 16 graden aan zee tot mogelijk 22 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 NOS langs de lijn, nog tot 11 uur met drie Eredivisie wedstrijden. En geloof me, er gaan doelpunten vallen. Bij Groningen RKC misschien, Henk Kok? Nou, het is nog steeds 0 tegen nul. En het is in kwalitatief opzicht een buitengewoon armoedige wedstrijd. En qua amusementswaarde ligt deze ontmoeting ver beneden de Amsterdamse 0-0. Nul, nul. ADO tegen NEC. Arman Afsar Logroe, bij jou dan misschien een doelpunt? Nee, 1-0 nog. De voorsprong voor Ado Den Haag tegen NEC. Ado kreeg net wel een opgelegde kans op de 2-0 via Cabral. Die uit een tegenstoot voor Ado aan de bal kwam. Terwijl ik nu even deze aanval van Van Duinen wil meenemen voor Ado. Maar die schiet voorlangs. Nee, het was Cabral net die uit een tegenstoot de bal kreeg. 2 tegen 1. situatie was dat voor Ado. Cabral moest de paas geven aan Van Duinen. Maar dat deed hij zo slecht dat van Duyden niet aan de bal kon komen en ado daarom nog altijd leidt, maar met 1-0 tegen NEC. En laat het allemaal gebeuren bij Roda JC Herenveen. Racht nog niet meer. Nou, dat gaat wel gebeuren, maar het is nog steeds een 0-0. Herenveen eh, op de counter. Roda domineert en dat eh, is best prima om naar te kijken. Wel wacht op de En Rosanna, Rodius Heerenveen... Herenveen racht dan niet mee. Er is een goal al dichtbij geweest. Ja, bij die scrimmage waar ik het eerder over had. En uh, zojuist een bal op de lat. Maar laten we even kijken naar Herenveen. Het is 0-0. Uh, bal wordt richting de goal uh, getrapt. En uh, nog uh, gevaarlijk ook. Dat moet uh, Eikrem geweest zijn. Dan vanaf de linkerkant uh, naar binnen toe gegaan. En uh, het is de Roon. Ja, de Roon die denk bij zichzelf voorgeven kan. Maar misschien een poging ineens omdat uh, Korto wat voor zijn doel staat. De hoek was lastig. De bal over de lat heen gedrukt. En zo valt hij dus bijna voor Heerenveen. Nu is het Eikrem die de hoekschop gaat verzorgen. Dat is al de derde voor, voor Heerenveen. Dat ook via Van den Berg nog een, een grote kans krijgt. Daar is de bal. De doelman zit helemaal mis. Maar het zou me niet verbazen als hij een heel klein zetje heeft gekregen. Want volgens mij mag Rola in het eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Dat gaat het doen met Filip Kurto. Ik zei al, van de berg. Na een aanval vanaf de rechterkant. Een misluktschot eigenlijk van Ziek. Een half glijdend van een meter of tien trap die van de Berg de middenvelder van Herenveen de bal een halve meter naast. Maar het moment wat daarop volgt, terwijl we nog altijd wachten op die trap van Philip Couto was uitermate spectaculair. De man vorig jaar van de 4-4 in Herenveen de later gelijk maken Hangend in de lucht, dan heb ik het over Hupperts. Een halve omhaal in de maak, maar op de lat uiteengespat die bal. Na een uitstekend afgemeten voorzet van de Roda-captain Flederis, die heel veel tijd en ruimte had om die bal op Hupperts te geven. Daar is Hupperts weer. Er ligt ruimte achter de defensie. En daar probeert Roda al een hele tijd lang van te profiteren. Balletje naar binnen. Naar Nemet. op de rand van het strafstopgebied. Donald dann, ja, die schiet van een meter of 17. Raakt de bal niet lekker en dan zeilt hij ja, over de grond een meter of 5, 6 wel langs het doel. Van Christopher Noordveld, Maar er zijn nu al genoeg momenten geweest. Ondanks de 0-0 stand. Om deze beelden vanavond nog een keertje te gaan, te gaan kijken. Dat staat wel vast. Nou, wachten op de trap van Noordveld Als we inmiddels in de 25e minuut zitten. De Scandinavische doelman. Trapt de bal behoorlijk ver de helft op van Rode JC. Gekopt door Luijks. Flederes wil dan wel weg. Daar zit van La Parra ter hoogte van de middenlijn namens de Vriese. Dan weer tussen de linksback van Roda. Van Peppe naar boven toe. Nou, hier is het 0-0. Henk, er is iets aan de hand. Anders moet ik niet naar jou. Ah, het is 1-0 geworden voor FC Groningen door een bekeken. doelpunt van Van der Velde. Net buiten het 16 meter gebied, heeft hij die bal met de binnenkant van de schoen ingeschoten. Het was een mooie combinatie die begon bij Hier. -J. Hier -J speelde de bal af naar Zeefuik. Even dachten dat Zeefuik zou gaan, gaan schieten. Maar de liet de bal voor de voeten hij legde de bal voor de voeten van Van der Velden. En precies op de rand van het 16 meter gebied passeerde hij Jan Seda. De doelman van RKC een hondhoudbaar. En het zat er ook wel een beetje in hè, dat FC Groningen voorsprong zou nemen. Van RKC zakte meer en meer terug. In de eerste helft verdedigen ze nog op een 30, 40 meter afstand van de goal. Maar ze zakten steeds meer terug. De bal kwam af en toe wel voorin bij RKC. Maar de enige spits is Kastelen. En die kon de bal niet vasthouden. Ragnar. Het doelpunt is van Heerenveen. Van Magnus Eikrem. En de doelman van Rona krijgt daar toch op dat schot. Wat niet keihard lijkt. Een handje tegenaan, maar een aanval aan de linkerkant van het veld. Een goede hakbal, dan krijgt Ekrem die bal terug op de punt van het strafschopgebied. Trekt dus naar binnen toe, Dijkhuizen dekt eigenlijk van wat te ver. En dan is het raken en zo staat Heerenveen op voorsprong. Hij kon aan twee kanten vallen. En via de binnenkant van de paal wordt Kurto dan geklopt door deze lage schuiver. En uh, ja, het staat uh, 1-0 voor de Vriezen. Als we in de 27e minuut van deze wedstrijd zitten. Hij kon net zo goed voor Roda zijn de openingsgoal van de avond. Maar hij is dus voor Heerenveen doelpunt te maken met een uh, schot Ekrem. Henk. Erwin Koeman, de trainer van de RKC... ...die nu een cameraman gewoon wegduwt... ...van de cameraman stond heel dicht erbij. Erwin Koeman is in gesprek met scheidsrechter Higgelen. Ik kan dat gesprek natuurlijk niet volgen... ...maar het was niet zo chic, denk ik, van Erwin Koeman... ...om de cameraman weg te duwen. Ik kijk naar een hoekschop van FC Groningen. FC Groningen is in de tweede helft met meer lef... ...met meer durf gaan spelen. RKC moest terug. Jan Ceda, tweede doelpunt. Of komt tegen de land aan. In de tweede instantie wordt hij nog eens een keer weer ingekopt. Ik denk dat het zeefuik is geweest... Het derde doelpunt van Zeefuik. En zo wordt die wedstrijd. Hoe slecht FC Groningen ook speelt in de eerste helft, Wordt die wedstrijd toch binnen een tijdbestek van 3-4 minuten beslist. Eerst van der Veld met een prachtig schot. Nu Zeefuik in de rebound. En kort voor hiervoor, toen het nog 0 tegen 0 was... had de Leeuw ook al een dot van een kans voor FC Groningen. Het is in eerste instantie Kappelhoff die die bal binnenkopt. En in de rebound is het na de hulkskoff van Van der Velden... is het 7 uit die de bal achter de Seda klopt. En RKC moet verder met 10 man tegen de 11 van FC Groningen. Ik denk dat dit mogelijk ook al is er nog een beetje vroeg... we moeten nog 20 minuten voetballen... dat dit de beslissing in de wedstrijd is geweest. Groningen heeft toch toegeslagen door Van der Velden... met een mooie afstandsschot vanaf de rand van de zet... Meter. En dus uh, in de rebound nu dat Zeefijk uh, die bal heeft uh, binnengekopt. Derde doelpunt van Zeefijk, zoals gezegd. En nu moet de RKC, ja als ze nog wat willen, dan zullen ze ook meer ruimte moeten weggeven. En krijgt Groningen ook meer ruimte om die score eventueel nog verder uit te bouwen. En nu is het publiek weer tevreden. Want het kijkt natuurlijk uitsluitend naar de stand. En die stand is in de voordeel van FC Groningen 2-0. Het wordt nog leuk op de velden. Misschien bij jou ook wel allemaal in Den Haag. Nou, dat valt voor ons nog wel mee eigenlijk. 1-0 de voorsprong voor ADO tegen NEC. ADO werd wat beter na dat doelpunt. Maar laat het initiatief nu weer aan NEC met Jantje. Die moet hem afleggen op Navarroon voor. Het was Stefanik, moet ik zeggen, die de bal had daar aan de rechterkant van het strafschopgebied. En die legde de bal breed op voor voor NEC. Maar dat deed hij zo slecht dat voor niet aan de bal kon komen en derhalve niet kon binnenschieten. Grote kans voor NEC was dat. Misschien wel de grootste voor de ploeg van Anton Jans in deze wedstrijd. Wat overblijft is de hoekschop van 1 Kolwijk. Daar komt die hoekschop op het hoofd van Van Heijden. Kan die koppen en Daar valt de goal. De goal is daar voor NEC. En volgens mij is dat de hemline de spits die de goal dan maakt. En dan is dat toch de gelijkmaker opeens voor NEC. Het zat er een beetje aan te komen moet ik zeggen. Want Ado werd wel iets sterker na die 1-0. Maar de laatste 10 minuten was het NEC wat er steeds meer uit begon te komen. En uit een hoekschop wordt het dus 1-1. De hoekschop komt van Kolwijk. Wordt dan doorgekopt. Door Van Eijden. En voor die verlengt dan nog eens. En dan is het uh, Hemline de spits die uh, op drie meter van Coutinho zomaar kan binnentikken. Niet gedekt door uh, Beugelsdijk of door Spits van Duinen die ook mee verdedigt. Het is dus 1-1 geworden hier. En Henk Kok heeft ook een doelpunt. Een doelpunt van RKC, een doelpunt van Joachim. Die bal die voorzet kwam vanaf de linkerkant van het veld. En Botikin die maalt volkomen over de bal heen. De voorzet vanaf de rechterkant, daar heb je dan zo'n counter van RKC. Bottekin mist volkomen de bal en dan staat Joachim gewoon vrij voor de goal. En die mist die bal gewoon niet. En Kappelhoff kan er helemaal niks meer doen. En zo is de spanning, zo zie je maar weer. Schreeuw nooit dat de wedstrijd in de beslissende stadium is. Dat de wedstrijd is beslist. Van nu zullen de zenuwen weer toeslaan bij FC Groningen. Althans, dat zal mij niet verbazen. Stand in de Euroborg. 2-1 in het voordeel van Groningen. Ze vallen als rijpe appel ineens. Uh, Ragnar niet meer in het zuiden van het land bij Roda Heerenveen. 1-0 voor uh, de Friese van Marco van Basten. De virtuele koploper nu van de Eredivisie. En uh, ja, de gelijkmaker had er ook zomaar in kunnen gaan. De bal is even buiten. We gaan wachten op de ingooi van uh, Dijkhuizen op de Heerenveen. helft is de rechtsback Dijkhuizen van Roda. Want uh, ik zei de gelijkmaker had kunnen vallen. Een vrije schotkans. Voor Fledderes, de man van die afgemeten voorzet. op die uh, prachtige actie van Hupperts. Maar hij schoot de bal uh, ja, over. Dat heb je wel eens als je met een uh, hoge bal zit. dan moet hij maar net goed op je voet uh, vallen. Dat is lastig. De is inmiddels uh, genomen. Donald, de hoogte van de middenlijn draait dus om de eigen as. Kan de bal uh, niet kwijt. Het publiek begint wat uh, te morren. Want ondanks alle goede bedoelingen en kansen staat Roda toch gewoon maar op achterstand. op 15 voor de middenlijn. Is het uh, eerst uh, de linksback van Peppe. Dan Kali. Dan gaat de bal via het middenveld naar de rechterkant van het veld. Waar Biemans gaat opbouwen. Die kan uh, de bal wat opdrijven. Komt op de Heerenveenhelft terecht. Loopt aan tegen de middenvelder die daar staat van de berg. En uh, dan je ineens op Vim Bogasson. Maar die bal is uh, veel te hard op de linkerkant van het veld. En wordt gepakt door uh, Kurto. Veruit zijn doel meegeven nu aan Kees Luix. Op de kop van het eigen strafschopgebied bij Rode J.C. Kali dan moet ook even wegdraaien van zijn tegenstander. Dat is Ekrem, de Noord, de man van de goal. 23 jaar, ex-Manchester United, de jeugdopleiding nog. En nu opeens richting Huppers gespeeld. Althans, dat was de bedoeling van Dijkhuizen vanwege de helft, Maar dat wordt doorzien. En dan wordt een ingooi weggegeven door Herenveen aan Dijkhuizen. Dijkhuizen met de bal, kan hem eigenlijk niet kwijt. Kijkt dus naar Pluim, kijkt dus naar Nemet. een korte afstand de Hongaarse spits, dan terug naar Dijkhuizen. Pluim nog, nog altijd aan de rechterkant. Donald, er staan daar heel veel mensen met Dijkhuizen en Nemet. En Dijkhuizen moet nu even oppassen dat hij de bal niet kwijtraakt in het duel met Ziek. Maar dat doet hij goed, laat hem over de zijlijn lopen, ingooi. Dan gooit hij de bal wat flauw eigenlijk aan tegen Ziek. En dan mag Dijkhuizen een paar meter verderop de ingooi nog eens een keertje opnieuw gaan nemen voor Rode JC. Als we inmiddels op een dikke 12,5 minuut voor de pauze zitten. Huppert al dan niet buitenspel nu. Kan de bal niet aannemen. Ingreep uh, middels een sliding achterin bij Veen. Wel weer een uh, nieuwe ingooi. En Zo boekt Rode JC toch in ieder geval terreinwinst. Vorige week 5-1 verloren. Daarvoor 4-0 in de Kuip. Eén goal gemaakt uh, vorige week maar... En dus 9 tegen en 1 voor in 2 duels. Nou, flederen is dan misschien van afstand. Nee, durft het niet aan. Meegeven aan nemen. het, is van Pluim. Donald met gelijk maken, ja. En hij hangt. En hij hangt voor de 1-1. En dat is uh, trecht. Goeie, snelle aanval van Rodier C. En uh, Mitchell Donald dan met uh, het uh, doelpunt. Het is al zijn vierde van het seizoen wat dat betreft gaat het uh, hard. En Heerenveen heeft geen antwoord op de dadendrang van Rode JC aan de rechterkant van het veld. Als de bal eindelijk weg is uit de drukte daar en die terreinwinst. middels al die ingooien, uiteindelijk succes heeft. Via Pluim en Nemeth komt de bal op de rand van het 5 meter gebied. En daar schroeft dan Donald Otigba af, de centrumverdediger van Heerenveen. Terecht dat het hier gelijk is. 1-1. of Clearwater Revival en down on the corner. Groningen, RKC, het leek beslist. 11 tegen 10, 2-0 voor, nu 2-1. Ik heb de indruk dat ik juist hoor, Henk, dat Groningen zichzelf een beetje in slaap heeft gesust. Nou, Groningen heeft wel een betere fase gehad aan het begin van die tweede helft toen ze twee doelpunten uh, hebben gemaakt. Maar het spel is er niet zoveel beter op geworden. En kijk, de doelpunten vergoeden natuurlijk wel veel. Maar als je het kwalitatief allemaal beoordeelt, ja, dan moet je deze wedstrijd toch een dikke onvoldoende geven. Maar het publiek komt toch over het algemeen denk ik toch wel voor doelpunten. Zeker het Groningen publiek, zeker dat ze ook nog maar twee 1 een staan. Maar RGC heeft in die tweede helft, uh, ja, hoofdzakelijk met die teamman uh, moesten ze tegenhouden. Eén keer in de counter dus een omschakeling, dat doelpunten van, uh, van uh, Joachim. En daardoor zit er toch nog wel enige spanning in de wedstrijd dan is het nog niet uh, beslist. Er is een boomlang spits. Is binnen de lijnen gekomen. Jean-David Boguel. Dat, uh, dat is een Fransman. Nu wordt een vrije schop genomen. En uh, de tegenstander die wordt geschoten. Ja, ja. Er was een aardige poging. Hè? Een hele aardige poging van RGC. En Kappeloff lette even niet goed op. Maar uh, Joachim schiet de bal over de goal. Hè? Maar Joachim was heel snel uh, aan de binnenkant van Kappeloff. Hij sneed hem dus als het ware. En Kappeloff stond aan de buitenkant. Maar die moest heel snel uh, schieten. Hij kreeg de uh, voeten te veel onder de bal en lepelt die bal dus over de goal heen. En zo zijn er dus nog steeds momenten in de wedstrijd... waarin RKC alsnog een puntje kan meesnoepen van Groningen. Het zelfvertrouwen is natuurlijk weer een beetje gedaald... Hè, naar het tegendoelpunt van RKC. Jan Ceda die pakt de bal op in het 16-metergebied. Ik vind het een rustige doelman. Een doelman die ook wel uit zijn goal durft te komen. Ook bij hoge ballen. Absoluut geen lijnkeeper. Heeft een goede wedstrijd gekiept. Kon helemaal niks doen aan de doelpunten. De bal ervoor in bij Joachim van RKC. Die wordt meteen op de huid gezet door, door Bottekin Wordt helemaal naar de zijkant gedrongen, wil hij de bal terugleggen op een medespeler, op Amieu maar die bal is over de zijlijn gegaan en RKC gaat ingooien. Gaat nu een beetje meer van spelen van als je naar de klok kijkt, moeten er nog 10 minuten worden gevoetbald. Ja, of je nou met 3-1 verliest of met 4-1, dat doet er allemaal niet toe. Maar als je nog eventueel gelijk wil maken, dan moet je toch een beetje het doel van de tegenstander opzoeken. En dat doet RKC in deze fase van de wedstrijd. En ik denk dat Groningen nog wel eens moeilijk zou kunnen krijgen in de slotfase. RKC mag weer een vrij Schop gaan nemen. Net buiten het 16 meter gebied. Een beetje aan de linkerkant van de goal. Ik zie van Mosseveld zie ik binnen het 16 meter gebied. Die lange spits staat er natuurlijk ook. Die Fransman. Die ik zojuist heb genoemd. Jean-David Bogel. Veel mensen in het 16 meter gebied. Die vrije schop uh, die wordt genomen. Die kan heel aardig genomen worden. Hè? Door uh, Duits. Of is het Amilieu? die neemt die uh, vrije schop. Uh, Bizot, de doelman van Groningen bij de eerste paal. De tweede paal is niet goed bezet bij Erkenzé. Er staat helemaal niemand. Er komt die vrije schop. Die wordt weggekopt door de Kappelhof. Maar nee, wordt hij doorgetransporteerd door Burnett. Maar de bal die wordt weer opgevangen door RKC. Wordt in de 16 meter geprikt. Bizot uit zijn goal. En die kan op de rand van de 16 meter kan hij de bal onderscheppen. Nou, voor ons van Mosselveld gevaarlijk zou kunnen worden. 82 minuten gevoetbald. Nog ruim 8, 9 minuten. 2-1 voor FC Groningen. Even allemaal wakker maken bij ARO en <laughs> 1-1 de stand hier. En ik moet zeggen Robert, dit wordt toch wel een stukje leuker. hoor. Die tweede helft is wel veel leuker dan die eerste. Ook door die twee doelpunten natuurlijk. Terwijl ADO nu probeert uh, eruit te komen met Van Duinen. Lukt niet helemaal. Maar nu dan wel in herkansing. Michiel Kramer, de invaller die uh, bij ADO in de ploeg is gekomen voor uh, de doelpuntmaker Gert. Maar die uh, schiet via een NEC-been naast. Waardoor uh, ADO de zevende hoekschop van deze wedstrijd mag nemen. Maar als ik, een ploeg de, als ik een ploeg moet noemen die volgens mij de beste kans maakt op de zeggen Is het NEC wel. Want ADO leek heel erg van slag die gelijkmaker van Hemlijn. Zijn tweede goal van het seizoen. Hemlijn kreeg net ook nog een open kans op de 1-2 voor NEC. Maar Ado verdediger Beugelsdijk wist daar nog net tussen te springen en redding te brengen. Terwijl Ado Den Haag nu wel de corner mag gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld met Holla. Daar wordt gekopt door volgens mij is dat invaller Supusepa in de ploeg gekomen. Net voor Cabral, maar die kop naast. En daardoor mag Johnson, doelman van NEC, de doeltrap gaan nemen. Maurice Stijn heeft net de Supusepa in het veld gebracht. En dat is een opvallende wissel. Want dat is een verdediger. En die bracht hij voor Cabral de vleugel aanvallen. Dus dat uh, laat zien dat uh, Stijn er zelf ook niet heel veel vertrouwen meer in heeft. Dat Ado hier uh, deze wedstrijd winnend kan afsluiten. Ado uh, hoopt nog op een punt, denk ik. En NEC hoopt misschien nog wel op de zege. NEC nu in de aanval. Aan de linkerkant van het veld. Wordt een vrije trap uh, gegeven door uh, Pieter Vink aan NEC. Die wordt door uh, Kevin Comboy uh, genomen. Legt de bal even goed. Ryan Kolwijk, invaller aan de kant van NEC. Lang afwezig geweest uh, vanwege een die blessure zegt uh, tegen zijn ploeggenoot dat ze allemaal naar voren moeten. En dat uh, gebeurt nu ook. Alles en iedereen op de helft van uh, Ado Den Haag. Als Colwijk uh, zelf de bal ook maar even opeist. En uh, de vrije trap zelf gaat nemen. Colwijk uh, die net ook de hoekschop nam. Waar de gelijkmaker uit voortkwam. Fink heeft gefloten. Vrije trap mag genomen worden. Colwijk gaat dat nu dus doen. Heel veel mensen in het strafgebied van Ado Den Haag. Colwijk, daar komt die bal. Op het hoofd van een aanvaller van NSC of niet? Kan Ado daar verdedigen? Nee, het is uh, die vrije bal van Colwijk. Die gaat uh, langs alles en iedereen heen. Over de achterlijn bij ADO Den Haag. Waardoor Gino Coutinho, de doelman, na 85 minuten de doeltrap mag gaan nemen. En de stand hier tussen ADO en NEC op 1-1 staat. Ja, het niveau was soms bedroevend vanavond in de diverse wedstrijden. Dan denk ik dat niet bij nog naar de leukste wedstrijd zit te kijken. Rodi AC Heerenveen. Ja, het is een feestje. Daar is helemaal niets mis mee. 1-1. Nog een kleine vier minuten tot aan de rust. Eigenlijk is het steeds dreigend aan beide kanten van het veld. Zodra er een aanval op de mat wordt gelegd. En nu weer een corner dus voor de Vriezen. Eens kijken wat daarmee gaat gebeuren. Met Ekrem achter de bal. De koppers natuurlijk mee naar voren. En ook Finn Bokasson in dat strafzomgebied om weer zich vrij te maken. Dat lukt niet. Bal op het hoofd van Van Peppel heeft hij zelf geen idee. En dan een duwtje uitgedeeld door de lange Otigba. En dan krijgt Roda JC op de rand van het eigen strafschopgebied een vrije trap. Het is 1-1. Het is ook nog steeds 11 tegen 11. We wachten op de keeperstrap van Filip van Courto, de Roda-keeper. Maar uh, Luiks ging er toch op het middenveld. Zojuist nogal bikkelhart van achteren eigenlijk in bij Finn Bogasson. Zij zegt, er was resoluut. Richard Liesveld gaf direct een gele kaart. Maar ik denk dat het waarschijnlijk zijn die in zo'n geval, denk ik, ik, bescherm die aanvaller. Zeker de topscorer van de divisie. En ik trek rood. Daar kwam Luiks helemaal niet slecht weg. Terwijl Hupperts nu maar weer eens aan de rechterkant is vertrokken bij Rode Jesse. Laat de bal eens stuiteren. Geeft dan een voorzet die op zich niet gek is. Maar Roda staat niet echt lekker voor het doel met veel mensen. Wel fledderen op de rand van het Neem het dan nog. Van een meter of 16, maar die poging wordt half geblokt. En dan kan doelman Christopher Nordveld van Heerenveen die bal eigenlijk heel eenvoudig gaan oppakken. En ze dus gaan meegeven. Als weg in de laatste 2,5 minuut zitten van deze eerste helft. Die dus gelijk opgaat en het aankijken meer en meer dan waard is. Heeft ook te maken met wat fouten, zo eerlijk moet je zijn. Want soms gaat er iets mis, dan ontstaat er een kans. Maar vanavond moeten we daar misschien maar eens een keertje niet te moeilijk over doen. En ook maar gewoon eens genieten van alle momenten voor het doel van de berg. Aan de rechterkant van het veld, middenveld bij Herenveen Slaagt erin om de bal in bezit te houden. Dan van La Para, die een vrije trap meekrijgt, wordt even vastgehouden. Kijkt nog even in de richting van de scheidsrechter. Is daar een gele kaart niet op zijn plaats. Plaats, nou, misschien op zijn plaats, maar hij wordt in ieder geval niet uh, gegeven. En dus is uh, de bal genomen door uh, de Roon. Het gaat uh, terug naar Otigba. En dan krijg je een beetje het idee dat Heerenveen deze eerste helft misschien wel met dit gelijke spel 1-1 wil gaan afsluiten. Want het gaat heel langzaam breed achterin bij de Vriezen. We zitten in inmiddels de 44ste minuut. Het is bij Roda JC Heerenveen. Leuk en 1-1. Kunnen de 10 van RKC nog wat tegen de 11 van Groningen, Henk? Schot van Zeefuik, dat gaat over de lat. Schot, een goede poging van Zeefuik. Van FC Groningen, stand is 2-1. Maar de, om even op jouw vragen terug te komen en het antwoord te geven. RGC probeert het in elk geval wel. En Groningen is buitengewoon nerveus in de verdediging. Nerveus uitverdediging. En Bizot heeft al een paar keer gebaat. Van ram die bal nou eens een keer gewoon naar voren. In plaats van nog iedere keer om mij terug te spelen. Bal is op de middenlijn. Van de Velden gaat de kop. En wie kan bij de bal? Is het Bogel of is het die kleine Burnett? Het is de kleine Burnett die de bal heeft over, Nu gaat Kostis, hij gaat lopen met de bal. Aan de rechterkant is het helemaal ruimte. Maar Kostis laat zich gewoon van de bal aflopen. En dan uiteindelijk beslisten we scheidsrechter Higgler voor een overtreding. Hij had aanvankelijk gaf hij even voordeel. Dat kan natuurlijk. Maar omdat de gevoordeel niet tot zijn recht komt, heeft Higgler alsnog besloten om FC Groningen een vrije schop toe te kennen. Een vrije schop die zo met een 1 meter of 10 buiten het 16 meter gebied aan de linkerkant genomen moet worden. Het is Bernet die die actie opzet en vervolgens Wordt er één speler van FC Groningen volkomen tegen de grasmat gelopen. Eén betere fase. Ik noem het geen goede fase. Maar één betere fase aan FC Groningen. Waarin gescoord werd door Van der Velden en Zeefuik. En vervolgens scoort RGC ook nog een doelpunt. En het spel, het spel van de eerste helft is helemaal terug in de ploeg gekeerd bij FC Groningen. Nervositeit, veel verkeerde passes, Te weinig tempo. Ballen die niet aankomen. Slechte voorzetten. Ga zo maar door. Maar er moet in elk geval nog gespeeld worden. Zeker een minuut of drie, vier. Van ik telde maar wat zure tijd bij. Het is even wachten op die Vrije Schop. Die Vrije Schop die wordt waarschijnlijk genomen door Van der Velden. Maar higgelen wacht geven al alvorens het fluitsignaal te geven voor die Vrije Schop. Het is Van der Velden die bij die bal klaar staat. Nou ja, hoeveel mensen van FC Groningen bevinden zich dan in het 16 meter gebied? Dat zijn er niet al te veel. Die Vrije Schop wordt nu snel genomen in de voeten van Dorian. Die zou hem terug kunnen leggen op Van der Velden. Dat doet hij ook. En dan in de breedte helemaal naar de rechterkant van de Velden moet de leeuw die moet erop lopen. Dat doet hij ook. Maar dan is FC Groningen nog maar half overwege de helft van RGC RKC wordt hij even teruggelegd naar Hiarie. Een jaar lang had hij geen competitiewedstrijd voor FC Groningen gespeeld, maar hij doet het in deze wedstrijd niet onaardig. En weer hoor ik het publiek morren. En waarom mordt het publiek? Omdat Hiarie die bal heeft teruggespeeld op zijn doelman en Kappelhof speelt hem dan weer terug op uh, Kappelhof Is het die hem speelt op Bizot van Hiarie? Die koos eerst voor een tussenstation en dat was Kappelhof. De bal is weer uh, voorin. Komt niet bij uh, Zeefuik. En dan gaat RKC proberen wat druk te zetten om het doel van FC Groningen. Dat is een niet gelukt met die 10 man. Ze hebben voortdurend achter de bal gespeeld. Voortdurend afwachtend in die tweede helft. Maar nu dat er nog maar kort te spelen is en met die achterstand probeert de RKC toch nog iets uit het vuur te slepen. Alles op de helft van FC Groningen. De bal in de voeten van die lange spits van die Jean-David Bogel. Komt die bal nog voor de goal? Nee, die komt niet voor de goal, maar RKC mag wel gaan ingooien. Een meter of 30, 40 van de vlag op de helft van FC Groningen. Nou, gooi die bal eens in het 16-meter gebied, zal Erwin Koemer wel denken. Dat gaat niet gebeuren. Die bal die wordt even teruggelegd door Jean-David uh, Jean Bogel. Maar dan kan FC Groningen de bal overnemen neer zijn ruimte. Die bal zou afgespeeld moeten worden naar Van der Velden. Dat gebeurt inderdaad. Maar er zijn al vier verdedigers terug van RKC. Van der Velden op de rand van het strafschopgebied. Zou die bal moeten gaan voorzetten. Doet hij ook naar de Leeuw. Maar die bal wordt weggehaald. C5 nog in tweede instantie. Nee, dat schot wordt geblokt door een verdediger. Door Van Mosseveld van RKC. Het was de mogelijkheid voor FC Groningen. Ja, ja, om afstand te nemen van RKC. Om de 3-1 te scoren. Dat gebeurt niet. Zeefuik wordt gewisseld. Ik weet niet of dat een applauswissel is. Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Van is helemaal leeg gespeeld. We gaan naar de 90e minuut. Er moet er nog wat blessuretijd bij komen. En de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Groningen. Het is rust bij rode RC Heerenveen. 1-1. We zitten in de slotfase van tweeërendivisiewedstrijden Groningen RKC. Hoorde u net ook ADO Den Haag tegen NEC. Het is nog spannend. 1-1 bijna afgelopen. Allemaal. Zeker. We zitten in de blessuretijd van deze wedstrijd. Drie minuten bijgetrokken door scheidsrechter Pieter Vink. Eén minuut daarvan inmiddels verstreken. En zoals ik eerder al zei. Als NEC heeft de beste papieren denk ik. Om hier nog een zegen uit te halen. Net nog een mogelijkheid gezien voor Janscher. Maar die, bal, die wist de bal in het strafschopgebied van uh, ADO. Niet helemaal onder controle te krijgen. Waardoor dat uh, niks opleverde voor NEC. Dat nu uh, hoopt in balbezit te komen. ADO zit daartussen. Via Alberg is dat volgens mij. Die speelt hem naar Van Duinen. Wordt dan een overtreding gemaakt uh, door uh, Van Eijden, de aanvoerder. ...van NEC op Aalberg. Nuttige overtreding noemen we dat. Want anders was Aalberg er zomaar vandoor geweest. Denk ik zomaar. Als er inmiddels anderhalf minuut van de drie minuten blessuretijd verstreken zijn. En alles en iedereen nu op de helft van NEC staat... ...als ADO Den Haag een vrije schop mag gaan nemen. Aanvoerder Danny Holla gaat dat doen. En dat kan nog wel eens gevaar opleveren hoor voor ADO Den Haag. Lange mannen gaan mee naar voren. Beugelsdijk, Wormgoor. Van Duinen staat ook nog voorin. Daar komt die vrije bal van Holla op het hoofd van Beugelsdijk. Nee, die gaat daar dan net onder door. Die bal hobbelt over de achterlijn. En dan vindt Pieter Vink het al goed hier in Den Haag. Hij fluit voor het einde van deze wedstrijd tussen ADO en NEC. Die eindigt in 1-1. Maar we gaan nu naar Hinkel. Mooi kunststukje van Adorian. Prachtig doelpunt van Adorian. Hij heeft ook al gescoord tegen Go Ahead. Hij is heel beheerst. Komt hij vanaf de rechterkant. En schuift de bal in de verste hoek. Nu is de spanning helemaal uit de wedstrijd. We moeten weliswaar nog twee minuten voetballen. Maar ik denk dat dit toch de genadeklap is voor de RKC. Prachtig doelpunt hoe hij dat doet. Hij wordt aangespeeld vanaf de rechterkant van het veld. Pikt hij wel halverwege de RKC op. En dan kan hij lopen, lopen, lopen met de bal. Kapt hem van Mossenveld. Kapt hij uit. En dan passeert hij ook de doelman van RKC Jan Seda. Met een zeer bekeken schot in de verste hoek. Gewoon gescoord met de binnenkant van de schoen. Prachtig doelpunt. Goed gescoord doelpunt. Nou, daar vind je nog een klein beetje van op. Als FC Groningen supporter op de tribune. 3-1 voor Groningen and een prachtige doepen van de Leo die uh, dicht bij de tweede paal de binnen, uh, binnen schuift. RKC heeft het hoofd helemaal uh, laten hangen. 4-1 gaat FC Groningen deze wedstrijd uh, winnen. Een belangrijke overwinning voor Groningen. Dat er dus weer nog maar één wedstrijd had gewonnen in de Euroborg van, uh, van Utrecht. En Groningen kan nu weer een beetje naar boven kijken. En RKC kan alleen maar naar uh, beneden kijken. Dat had Erwin Koeman ook al uh, voorspeld bij het aanvang van deze competitie. van RKC beschikt over een hele, hele zwakke ploeg. En heeft het na 30, 35 minuten voetballen in de eerste helft. Ook alleen maar met te doen met 10 man. Omdat Evans uit het veld werd gestuurd. Het was geen goede wedstrijd. De eerste helft moet je zonder meer vergeten. Maar in de tweede helft hebben we toch nog vijf doelpunten gezien. En vijf doelpunten maakten er over het algemeen leuk. Groningen had een betere fase onmiddellijk aan het begin van de tweede helft. Toen scoorde het ook weer twee keer. Kwam weer in de problemen. Maakte zich weer nerveus. Maakte zich ook ongerust. Ging weer slechter spelen. Toen heeft er 2-1 voor maakte. Maar in de laatste paar minuten was alle spanning weg. Omdat Adoria met een zeer bekeken en rustig gescoord doelpunt. Zoals hij dat ook uitstekend deed in de wedstrijd tegen de go Ahead e van Mosseveld uitspelen en dan heel rustig kijken wat de doelman doet. En de bal in de verste hoek schuiven. Dat was 3-1. En De Leeuw heeft er in de laatste seconde van deze wedstrijd nog 4-1 van gemaakt. Geen goede wedstrijd, wel een dik verdiende overwinning voor FC Groningen. We gaan we even terug naar eerder vanavond. Op het kunstgras in Almelo verloor Heracles met 3-0 van FC Twente. doelpunten waren van Bengtson, Ebisirio en Tadic. De wedstrijd werd nog even stilgelegd. Er werd een minuutje of vijf gestaakt wegens onrust op de tribune. Daarover straks meer van de voorzitter van Heracles. Eerst even naar de verliezende coach, Jan de Jonge. En Arno Vermeulen vroeg hem hoe groot de teleurstelling is. Nou ja, aardig groot. Omdat ik vond dat we 70 minuten lang heel aardig mee konden. En dat we kansen creëren op de 1-1... Uh, natuurlijk één moment van onachtzaamheid. Uh, zijkant aanval en uh, voorzet is het 1-0 achter. Dus dan ben je wel de hele Westen bezig om te proberen dat te herstellen. en uh, nou ja, Daar hadden we wel mogelijkheden voor. Net niet eigenlijk. Hè, was het vandaag. en uh, Je kunt natuurlijk aan uh, Twente en alles zien dat het een goede ploeg is. Misschien wel op dit moment de betere in Nederland. En, uh, en dus wat uh, uh, na de 7e, 22, is nu, dat is 2-0, de ruimtes groter worden. Dan is de wedstrijd afgelopen. Zo simpel is het. Maar daarvoor... Uh, ja, dat ik, heb ik net ook in de kleedkamer gezegd. Dat zou je niet zo snel zeggen als je een 0-3 uh, vliest. Maar ik was heel tevreden over de manier hoe wij dingen deden. Ontzettend veel strijd erin gestopt, hè? Ook dat, ook dat. Maar dat, dat vind ik dan uiteindelijk, zeker thuis moet dat ook. Dat is ook normaal. Maar daarnaast hebben we ook bij Vlagen wel redelijk gevoetbald. En uh, ja, maar goed, dan moet je ook een keer scoren, hè? Bal tegen de lat, uh, bal van de lijn. Ja, nou ja, ik vond dat Mark uh, het heel moeilijk had. Omdat uh, er natuurlijk heel... Mark Hoed. Sorry, ja, heel, heel erg aanvoer. Maar de, de momenten dat hij... Uh, dan er is, dan zie je gewoon ook dat het echt spits is, en hij had uh, daar zichzelf kunnen belonen, maar dat gaat komen. Je verliest een uh, derby, die is hier heel belangrijk, maar inderdaad, het spelletje gezien hebt, de inzet van je team, dat betekent dat je voor de komende weken geen zorgen hoeft te maken. Nou ja, wat we gezegd hebben, dat we deze uh, manier van spelen uh, zijn, we met z'n allen uh, al weken uh, mee bezig. Dat heeft ons al een aantal punten opgeleverd uh, en daarnaast. Uh, uh, is het gewoon uh, ja, bij vlagen, bij balbezit ook heel redelijk. Dus daar moet je mee door. En uh, nogmaals een uh, nieuwe groep met heel enthousiaste uh, jonge mensen. Nou, en, die, en die komen uh, uiteindelijk dan een stapje verder. Jan de Jonge, de trainer van Herakles, Dat is met de 3-0 verloor van FC Twente. Dan een goede reden natuurlijk om te gaan praten met de winnende coach. Die dus van Twente, Michel Jans.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 Nee, het was, was een moeilijke, moeilijke wedstrijd, maar ah, dat wist je van tevoren. Dus uh, het is uh, en de derby en uh, Herakles speelt sowieso thuis uh, ja, vol, vol erop. Dus uh, heel agressief, uh, veel duelleren. En uh, wij hadden daar gewoon heel veel moeite mee, dus dan, dan controleer je de wedstrijd niet. Nee, dat klopt. Je selectie wordt uh, breder en breder, dat zie je ook bij het invallen van, uh, van Mokter. Ja, hij uh, had natuurlijk ook een klein voordeel. Hij is om, gewend om op kunstgras te spelen. Nee, maar dat, uh, ja, dat is ook de intentie van, uh, van de spelers die erbij zijn. Dus uh, op het moment dat, uh, dat je de bank uh, op deze manier kunt gebruiken... en Jonas uh, liet echt zien dat hij op dat moment een meerwaarde is... dus direct al uh, nadrukkelijk zijn stempel uh, op die wedstrijd drukken. En dat is, uh, dat is wat je wil. Het lijkt erop alsof je wel een beetje een probleem in het doel krijgt met uh, Marsman. Uh, die maakte vandaag wel heel veel uh, foutjes, fouten. Veel onderrust komt uh, daardoor in je verdediging. Nou ja, je moet het altijd over een hele periode zien. En Nick staat tot dusver uh, staat prima te keeper En vandaag gaat hij ook op belangrijke momenten goede reddingen. Dus uh, volgens mij was hij ook een keer uh, 1 op 1 met, uh, met Oet En die pakt hij dan wel weer goed. Hij was vandaag uh, met name met hoge ballen. Liet hij af en toe ballen los. Maar daar maken we ons op, uh, op zich geen zorgen over. Niet te maken met het feit dat Stevens, de eerste Dommel, die aangetrokken is, uh, binnenkort fit is. Nee, dat, uh, dat wordt wel geroepen. Het uh, hij, hij gaat voorspoedig, dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij eventueel voor de winterstop nog fit is. Maar dat is, uh, ja, hij kan zomaar weer een terugvalletje krijgen, maar daar, uh, daar heeft dit helemaal niets mee te maken. Afgelopen week kwam er, uh, wat ik al zei, toch wel veel lof voor het spel ook van, uh, van Twente. Hoe kijk je daar zelf naar? Nou? Hoe ver ben je nou in de ontwikkeling zoals je eigenlijk wil worden dit seizoen? Nou ja, als je kijkt naar de intentie, de speelwijze, dan, dan zijn we daar dik tevreden over. over. Daar kun je altijd nog, uh, nog weer stappen en daar moeten we ook stappen in maken. Met name over controleren van de wedstrijd, daar, uh, ja, daar moeten we snel stappen in maken. Dus uh, dat je uiteindelijk ook een wedstrijd uh, ja, simpel naar een eind kunt spelen. Wat we vandaag eigenlijk in de tweede helft wel goed doen. Maar ja, we vergeten daarbij ook nog denk ik de trekker over te halen. Want het wordt uiteindelijk ma 3-0. Dus over de hele wedstrijd hebben we het moeilijk gehad. Maar in die eindfase moet je gewoon veel ruimer uitlopen. Twentecoach, Michel Jansen. En dan terug naar het moment dat Tadic net... De 3-0 op de borden heeft doen aantekenen uit een uh, penalty. En dan wordt het onrustig op de tribune. Heracles-voorzitter Jan Smit over dat incident. Volgens mij een kwartier voor tijd. Uh, een, een, een man met een zwart-witte vlag, een supporter van ons... die op de langs en die krijgt uh, bier over zich gegooid door een uh, supporter met een rode, uh, rode das om. Dus die neemt aan de Twente supporter. Uh, ja, en toen sloeg de vlam in de, in de pand. de komen de supporters van ons van de tribune af... Maar ja, uiteindelijk, ik zag het gebeuren, ben ik er naartoe gegaan. Je probeert die jongens een beetje tot rust te manen. En uiteindelijk is dat in mijn ogen vrij snel, uh, vrij snel gebeurd. De scheidsrechter die maakte mij complimenten daarvoor. En uh, we konden in mijn ogen dan nog wel snel weer doorvoetballen. Er is niemand op het veld geweest. Maar het is natuurlijk bijzonder vervelend als club bijna bij trots op. Heeft het te maken toch met je accommodatie? Want het, het lijkt erop dus alsof fans van Heracles en Twente daar door elkaar zaten. Wij hebben hier de Business Club uh, tribune net zo goed als wij als uh, er zijn bedrijven in Almelo en Twente over en die bij elkaar komen. Omgekeerd is dat ook het geval. Misschien kunnen ze in Enschede iets moeilijker bij elkaar in het vak uh, uh, komen. Maar ja, dat is, uh, wij hebben hier juist hoe meer, hoe meer hekken je plaatst. Hoe groter de incidenten vaak, vaak zijn. We hebben een open club. We hebben, eigenlijk is je nog bij de hand. We hebben de laatste 5, 6, 7 jaar hier niks aan de hand gehad. En vanavond, er, in mijn ogen, valt het ook allemaal nog wel mee. En Koopasveer was er ook snel bij de keeper? Ja, we zijn allebei. Qua postuur zijn we even groot. Dus als je ertussen gaat staan, dan lopen ze niet, niet zo gauw omver. Maar het is, het is onplezierig. We zijn allebei niet bang uitgevallen. En ja, als deelwaarde ben ik ook al gewend. Dus ik ga er met plezier tussen staan. Niet met plezier, maar wel met, uh, zonder angst. Uh, je moet. Uh, ...toch respect hebben bij de supporters... ...en, en draagvlakte zie je dat de Vremco, die is aanvoerder van het team... ...ik ben dan aanvoerder van de, van de club... ...en dan moet je met z'n tweeën niet alleen de goede tijden... ...maar in slechte tijden moet ook zijn. Ik ben blij dat het zo is afgelopen... Schijnsrechter vond dat we zeer goed hadden gehandeld. Kan dit sancties hebben voor de club? Daar weet ik niet, dat ligt bij de KNVB... ...ongetwijfeld zullen we daar wel weer een brief over krijgen. We... Ah, je gaat even lobby in zijn, stinken. Ja, overal moet je op het ogenblik van lobbyen, zelfs van JSF. Ja, zo is dat. Jan Smit van Heracles. Herakles. 20 dus 0-3. Groningen RKC werd 4-1. en ADO NEC 1-1. en Roda JC tegen Heerenveen zat 1-1. Zo beginnen ze aan de tweede helft. Bert van Marwijk is rond met HSV. Meer details, later. Pretty women at walking with gorillas down my street. my window, I'm staring while my coffee goes cold. Look over there. Where? there, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told.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 is she really going out with it? Is she really gonna take it? Jackson, Something's going wrong. Is she really going out with him? Even voor de duidelijkheid. Bert van Marwijk rond met HSV. We zijn druk bezig om daar meer details over boven water te krijgen. Rodie C tegen de Heerenveen. De tweede helft. niet Niemeijer. We gaan door waar we gebleven waren. Het is 1-1. Nu weer een schot van de man van de 0-1. Dat is de noord eikrem maar net naast getikt. Een bal die uit de lucht komt vallen en via het lichaam van een van de Roda-mensen... Langs het Roda Doel ook gaat. Hij gaat deze met rechts zelf nemen. Deze hoekschop die volgt. Kurto zit erbij. En uh, ja, dan wil Koem vanuit de derde lijn nog schieten. Maar dat mislukte volkomen. En dan Hupperts weer aan de andere kant. Met een bal naar Flederes. Op hoge snelheid. Aan de rechterkant is Nemet meegegaan bij Roda. Kopduel Hupperts op de kop van het strafschopgebied. Ingreep van Kruiswijk die hier nog eventjes speelde in het verleden. 18 wedstrijden. Hij ruimt op voor Heerenveen. Want daar staat hij tegenwoordig onder contract. Maar de overname met Kali. Nu loopt aan tegen Ziek in de as van het veld. Ik denk eigenlijk dat de jonge Oranje-speler Ziek er niet zo heel veel aan kan doen. Die botsing met Kali. En dat het eerder wat ja, ongelukkig is dan echt sprake van een vervelende, serieuze overtreding. Wel een vrije trap. Voor Roda JC. Twee kansen alweer binnen de minuut zojuist. Na het hervatten van de wedstrijd in de tweede helft. Na 9 seconden een vrije schotkans namens Roda voor Nemet Net over. En Finn Bogason aan de andere kant ook nog in de 46e minuut. Met een trap die Kurto moest keren. Het is dus te hopen dat de defensies, die wel wat steekjes lieten vallen, ook in de eerste helft... dat die nu wakker zijn naar deze waarschuwingsschoten. laat ik het zomaar noemen. Flederen staat nog altijd achter de bal. De muur staat op meer dan 9,15 meter. Liesveld knikt en zegt dat het goed is. Flederen, vrije trap en Nordveld. De bal gaat wel over de muur, gaat dan naar de rechterhoek... Maar... Daar staat de Scandinavische keeper van Heerenveen. Geeft hem mee aan van Arnold. rechterkant van het veld van La Para staat een stukje verderop. Dan de loopactie van Joey van den Berg. Die komt alweer uit op de punt van opgebied. bijna bij Roda. Maar er is een ingreep van Luijks die de bal zonder omweg de tribune maar inschiet. Of in ieder geval over de zijlijn trapt zodat de aanval van de Vriesers wordt onderbroken. Dan mag hier een nog wel de ingooien gaan nemen. En Krem dus na 27 minuten met een 0-1, 6 minuten later, de gelijkmaker van Donald. Nu van La Parra op de kop van het strafschopgebied. Is uh, ja, het even kwijt, hangt met het lichaam achterover. En schiet de bal dan huizenhoog over het doel van Philip Courto van Roda heen. En dan mag de keeper van de thuisploeg een vrije trap gaan nemen of een keeperstrap. Ik heb nog even gekeken of Van Marwijk trouwens hier toevallig nog vanavond is. Maar dat is niet heel logisch. Natuurlijk, die zal wel ergens in Hamburg zijn. Maar hij is regelmatig de man uit de meersons bondskoosje, op de tribune te vinden hier in het Parkstad-Limburg Stadion. Waar het gelijk staat 1-1 na 5,5 minuut voetballen in de tweede helft. En we we'll go back to where we belong. Dat was ook een beetje de opdracht van Ruud Brood aan Rodi AC voor deze wedstrijd. En ze lijken die opdracht aardig te kunnen vervullen, niet Niemeijer. Ja, er is niet veel mis mee vanavond om het maar zo samen te vatten. Een kleine tien minuten gespeeld in de tweede helft. Rodo recht een vrije trap werkelijk op de rand van het strafschopgebied van Herenveen bij die 1-1 stand. En wie anders? Dan Mark-Jan Vlederis met de linker staat achter die bal... omdat hij aan de rechterkant van het strafsomgebied uh, ligt. En je moet helemaal niet gek opkijken als Mark-Jan Vlederis... de captain tegenwoordig van Roda... steeds beter geworden op uh, hogere leeftijd... als zo zometeen Roda op 2-1 gaat zetten. Hoewel Pluim... Ook nog achter die bal staat als een soort van bliksemafleider. Maar het lijkt me toch dat Vlederis heeft gezegd... Gast, geef mij die bal maar eventjes. Daar is de trap van Vlederis. Laag in de verre hoek was de bedoeling. Langs de muur, maar toch een been geraakt in die muur waar je toch eigenlijk rekent. En dat zal ook gegolden hebben voor de doelman van Heerenveen voor Noordveld Op een hoge bal richting de kruising. Een variant zou je kunnen zeggen, maar die spat uiteen op de benen vanaf het Vimbogason. En dan krijgt Roda wel een corner te nemen. Wat dat betreft is het rijtje Hoekschop overigens dik in het voordeel van Heerenveen. Maar de stand is dus gelijk en daar gaat het om. Vlederes is aan de andere kant van het veld gegaan naar links. Neemt die corner, kopbal en naast gekopt bij de thuisploeg door Kees Luiks. Vanaf de 5 meter lijn. Zo blijft het alleszins aantrekkelijk om naar te kijken omdat nog eigenlijk steeds geldt dat als de bal in de buurt komt van het doel van een tegenstander. Of het nou Herenveen is of Roda. Dat het altijd dreigend en gevaarlijk is. Voor zover dat natuurlijk niet hetzelfde is. Daar staat Noordveld voor de keepers trap. Als we inmiddels in de 56 e minuut zitten. Kopduel. Luiks en Vim uh, Bogalson wil de bal eigenlijk met de voet controleren. Dat lukt niet. Dan breed gespeeld. Een paar meter over de middenlijn bij Herenveen, Maar balverlies met Joey van den Berg. Van Peppe heeft opgepakt bij de thuisploeg. Donald. Nee, daar zit de drone tussen. Levert wel in. Duw uitgedeeld dan door Van Anolt. En dan krijgt Roda een meter of 5-6 voor de middenlijn. Een vrije trap. En daar moeten we nog eventjes op wachten. Omdat Yannick Wildschut gaat invallen. En Martin de Roon er vanaf gaat. Zijn basisplaats terug. Omdat hij vorige week op de bank zat. In die wedstrijd gewonnen met 4-2 tegen Groningen. Maar nu dus de wissel van de oud-Spartaan. Martin de Roon gaat plaatsmaken voor Yannick Wildschut. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Die gaat sprinten aan die linker. De van het veld en uh, proberen daar de boel open te breken voor de Vriezen. Als uh, linksbuiten acterend, dan zal uh, Ziek teruggaan naar het uh, middenveld. Want die stond daar op die uh, vleugelpositie. En Kali, als de bal weer in het spel is voor Roda in uh, de middencirkel. Breed gespeeld naar Flederen. Uh, Stikje terug naar Luix. Luix met een meter of 10, 20 tot de middenlijn. Gaat zelf niet uh, diep. Laat het over aan Biemans uh, misschien aan de rechterkant. Gaat de middenlijn nu heel langzaam over. Zoekt dan naar uh, Hupperts. Er gebeurt wel vaak wat met Hupperts aan de bal. Maar de paas van Biemans is te hard. En loopt bij Herenveen eigenlijk heel eenvoudig over de achterlijn. Nortveld met een keeperstrap. Neemt er eventjes zijn tijd voor. Wil die bal eigenlijk snel nemen. Maar doet dat niet. En dan wachten we dus op de trap van de doelman van Heerenveen. Dat uh, ja, misschien ietsje, ietsje minder de bal heeft. Maar zeker voor veel dreiging heeft gezorgd in deze wedstrijd. Pluim, Huppers, de hoogte van de middenlijn. Donald dan. Kopt de bal na. Neemet. Die heeft ruimte aan de rechterkant. Moet hij de bal binnenhouden? Halverwege de helft van Heerenveen. Dat lukt. Uh, Lukt. Nee, met straf op gebied in. Nee, loopt aan tegen Kruis. krijgt een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Gelijk 1-1. De er hiervan straks. SPORT over RADIO 1 de eredivisie morgen om 2 uur. Die test de packsvol. Bla van dichtbij bijna ingetikt. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook Feyenoord Utrecht. En de schot in pap, maar zet hij beter daarnaast staan. directe Direct tegenstander, kan hij daar langs en probeert hij niet Nee, hij komt met een voorzet. En om half 5 PSV Ajax. Indra in de bal met de tweede paal, want dan gaat hij erin. Zit ja. erin! Terwijl we deed volleybal, hockey en het dek aan wielrennen. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.